De Sla Lang geleden leefde er een goede jager. Hij was een vrolijke goede man. Op een dag tijdens zijn tocht kwam hij langs een oude vrouw die hem vroeg... Goedendag, goedendag. Jij lijkt me vrolijk genoeg, maar ik heb honger en dorst. Kun je mij alsjeblieft wat te eten geven? Hij had medelijden met de oude vrouw en gaf hem alles wat hij had. De vrouw was gelukkig en hij besloot weg te gaan toen de vrouw hem stopte. Luister, mijn jonge vriend, jij bent erg aardig, dus zal ik je een geheim vertellen? Als je weggaat, zul je een grote eikenboom zien waarop drie vogels zullen zitten met een mantel die wensen vervult. Schiet je pijl in het midden van de drie vogels... en neem de mantel en verzamel ook een veer van de vogel... want zolang je het hebt, zul je elke ochtend veel goud onder je kussen vinden. Dank je, oude vrouw, want als dit echt gebeurt... Zal het geweldig voor me zijn. En ik zal altijd dankbaar zijn. En dus ging de jager weer naar huis. hing de mantel aan de kapstok en ging slapen met de veer in zijn shirt. Het was een prachtige dag en de jager werd wakker en keek onder zijn kussen. En daar lag het dan, een prachtig stuk goud. De gelukkige jager bleef de veer bij zich houden... en vond elke dag goud onder zijn kussen. Hij verzamelde genoeg goud om een pot te vullen... Toen het vol was, was hij gelukkig en zei tegen zichzelf dat hij de wereld moest verkennen. Ik ben nu een rijk man. Wat moet ik doen met al deze wilden? Ik moet erop uitgaan en ver gaan reizen. En dus ging de rijke jager op weg naar avontuur. Hij reisde door bossen, over rivieren en bergen en langs steden met zijn mantel en veer. Waarbij hij elke morgen steeds meer goud kreeg op verschillende plekken. Totdat op een dag hij een mooi kasteel tegenkomt. En een prachtig jonge vrouw ziet met een oude vrouw in het kasteel. <lacht> Zie jij die jonge man? Hij draagt twee dingen bij zich van kostbare magie. En we moeten het van hem afpakken. Ik verwelkom hem. Ik heb nog nooit zo'n mooie vrouw gezien. Wat brengt u hier, meneer? Hoe kan ik u helpen? Hallo. Ik kwam langs met reizen. Ik ben moe en ik wilde een paar dagen in uw kasteel verblijven. Ik heb genoeg geld om u te betalen. Goed dan. Alsjeblieft, kom binnen. Tch. Dagen gingen voorbij terwijl de jager... Dol verliefd op de vrouw zijn tijd doorbracht in het kasteel. De heks stal zijn veer terwijl hij sliep. En toch reageerde de jager niet, omdat hij verliefd was op de prachtige vrouw. Zijn rijkdom nam af omdat hij alles besteedde om de heks te betalen voor zijn verblijf. De heks wilde ook de mantel hebben. De oude heks praat met de jonge vrouw in de buurt van een open haard in het kasteel. We moeten meteen de mantel gaan halen. De man heeft al al zijn rijkdom verloren. Alsjeblieft, laat hem toch. Jij doet wat ik je zeg. En ik zal die mantel met meteen krijgen. Hallo liefste, je kijkt verdrietig. Wat maakt je droevig? Er ligt een grote granieten steen buiten, waarop grote diamanten en edelstenen liggen. Niemand kan daar komen. Ik wil daar zijn, maar ik kan het niet. En dat maakt me droeven. Als dat je wens is, zal ik die meteen gaan vervullen. Wauw! Je hebt het echt gedaan. Dit is wonderbaarlijk. Bedankt, mijn liefste. Ik ben blij dat je gelukkig bent. Vind je het erg als ik eventjes op je schoot een tijdje ga slapen? Ik ben erg moe. De jager wordt wakker en realiseert zich dat hij vastzit en vervloekt in woede de vrouw. Wat een schurken zijn mensen toch? Wat zal er toch met mij gebeuren? Op dat moment ziet hij drie reuzen zijn kant op komen. Hij weet dat hij niet kan rennen, dus doet hij alsof hij dood is. De reuzen bespreken het onderling. Wat met hem te doen? Laten we hem doden en opeten. De wolken zullen hem hiervan wel wegdragen. Laten we niet in de problemen komen en meer mensen hier naartoe lokken. Als ik op een van die wolken kan varen, dan kan ik hier vandaan ontsnappen en misschien het kasteel weer vinden. En zo kwamen er wolken die hem ver weg droegen en in een dik bos doen landen. Vandaar liep hij naar het kasteel, door de zon overdag en s'nachts de maat te volgen voor de richting. Hij vindt een groentenveld onderweg. Hongerig besluit hij een stuk van de sla af te snijden en het te eten. Hij voelde zich ongemakkelijk en werd een geit. Hij realiseert zich dat de sla uit het veld magisch moest zijn. Hij raakt in paniek en eet een andere groente... Dit zal me helpen om mijn rijkdom terug te krijgen en die nepperts een lesje te leren. Wie ben jij, vieze man? Wat wil je van me? Mevrouw, ik kom alleen maar voorbij. Ik wil de beste sla in het koninkrijk voor de koning zoeken. Ik heb het gevonden en draag het mee. Ik moet een rustplek hebben voor de nacht. Echt? Wil je mij een stukje van de beste sla in het koninkrijk laten proeven? Natuurlijk, mevrouw. Mm, dit is behoorlijk lekker. Mm, dat is het inderdaad. En zo krijgt de jager zijn rijkdom terug... Maar hij is nog niet klaar met de geiten. Hij gaf de geiten aan de molenaar en vertelde hem om de oude drie keer per dag pasta en één keer hooi te geven. En de jongen drie keer hooi en één keer per dag pasta. Een paar dagen later kwam de molenaar terug met de jonge geit. Heer, de oude geit is gestorven en deze kijkt zo moeizaam dat het ook niet meer lang zal duren. Mijn liefste jager, het spijt me heel erg voor alles. De heks liet het me doen. Ik kon haar niet stoppen. Ik vergeef je, want ik geloof in je en ik hou van je. En toen leefden ze nog lang en gelukkig.